De blauwe zaden. Professor Marcus heeft, met behulp van Valerie Rayner... ...een van de zaden uitgebroed die Matt Melden op zijn land gevonden heeft. De blauwe man die tevoorschijn is gekomen... Een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden hebben zij Jack gedoopt. De professor is wetenschappelijk geïnteresseerd, vooral in het geheim van een tot nu toe op aarde onbekende energie. Maar Valerie wil naar Brazilië, waar haar man met Melden en zijn vriend Stevens gevangen zitten. Intussen is gebleken dat ook hun vijand, de Duitser von Sommern, een van de blauwe zaden heeft uitgebroed. Ik geloof dat ik een plan heb.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 Daar zijn we in ieder geval goed doorgerold. Hoe oh, gerold? Waarom niet? Oh, ik heb duizend angst uitgestaan, Frank. Wat had er nou kunnen gebeuren? Nou, van alles. Ze hadden jou in verband kunnen brengen met die expeditie van jullie. Achter. Ik heb de naam Melden in mijn pas staan. Ze hadden ons wapen kunnen ontdekken. Nou, die zaklantaren, Er is toch een hond die ervan denkt dat dat een wapen is? Van Sommeren had klaar kunnen staan om ons op te volgen. Nou, die, die heeft op het ogenblik wel wat anders in zijn hoofd. En trouwens, daar ben ik nog niet helemaal gerust op. Ja. Misschien laat hij ons volgen. Oh, nou, heb jij iets gemerkt dan? Nou, doe dat niet zo gek. Een beetje koelte. Hm, wat je koelte noemt. Oh, wacht Hallo! Hallo, taxi! Wat doe je? Ben je bent taxi, neem. Ja, waarom niet? Als het even begonnen van van Sommigen is, als we ontvoerd worden, wat dan? Zeg, als jij zo bang blijft en jij wil Matt en Stevens bevrijden uit de best bewaakte gevangenis van heel Brazilië, kom nou. Nou, kom vooruit, uh, stap in, hè. Macapá Rijden. Maar goed, dat ik nog steeds carte blanche heb, wat betreft mijn uitgaven. Nou, mijn maatschappij zal er geen spijt van krijgen. Wil je weer gaan filmen? Ja, ik heb een klein cameraatje bij me. Maar ook al schiet ik geen meter meer, dan mogen ze meer dan tevreden zijn met het materiaal dat ik vorige keer heb meegebracht. Ja, dat dacht ik ook. Ik ben wel benieuwd wanneer we dat eindelijk kunnen uitzenden. Dat zal grotendeels van professor Marcus afhangen. Als hij erachter kan komen wat de nieuwe energie ja, is. als we er maar in slagen die eventuele nieuwe energie van tevoren veilig te stellen. Ja. Wat heb je eigenlijk voor Plannen? Plannen? Uh, niks geen plannen. We zullen eerst op onderzoek uit moeten gaan. De toestand verkennen, voor we een plan kunnen maken. Maar waar wil je dan beginnen? Nou, Waar we de vorige keer zijn opgehouden. Bij Fernandez. Hé, hey, hé hey vriend. Als we in Macapa zijn, rij ons dan naar de loods van Fernandez. Fernandez. Ken je die? <laughs> Mooi zo. Oh, en uh, hier, hier is een uh, kleine geitje. Om je te helpen te vergeten waar je ons hebt afgezet. hè? Om te vergeten dat je ons ooit gereden hebt. Begrepen? Zou je me eerst eens kunnen uitleggen hoe die energie werd opgewekt? Natuurlijk kan ik dat in principe. Het is een proces dat min of meer gelijk is aan dat wat er gebeurt in een atoomreactor zoals u die op dit ogenblik kent. Het is een kwestie van kernsplitsing. Kernsplitsing? Ik heb toch al geprobeerd uit te leggen, daarvoor zijn zware kernen nodig. Wij werken met stof als uranium en plutonium. Dat is volledig overbodig. Alle soorten kernen zijn bruikbaar, ook de allerlichtste. Dat worden de onderzoekers op dat gebied tot nu toe bestreden, Jack. Alleen radioactief materiaal is Het geschikt. Het onderzoek is waarschijnlijk nog in een zeer primitief stadium... Eigenlijk zijn we nog maar enkele tientallen jaren bezig met de praktische toepassing. Maar al waren we al jaren bezig, ik denk dat alles wat je hier om je heen ziet en hoort je wel een beetje primitief zal voorkomen. Het is mij een genoegen om te zien hoe u aan het begin staat van een ontwikkeling die ons volk al zoveel miljoenen jaren geleden heeft meegemaakt. En waar heeft die ontwikkeling toe geleid? Tot onze vernietiging. ...als u dat bedoelt. Ik heb het over de wetenschappelijke aspecten, niet over de maatschappelijke. Goed dan. Wij waren in staat energie op te wekken in een klein soort kernreactoren... ...met bijvoorbeeld waterstofkernen als pleitstof... ...met behulp van een katalysator. En daar gaat het om. De katalysator die het proces op gang brengt... ...en aan de gang houdt. En dat was? U hebt daar geen naam voor, ik kan het u dus ook niet noemen. U hebt er geen naam voor omdat de stof niet voorkomt op aarde. Alleen op proners? Ja. Bepaalde steensoorten die op onze planeet werden gevonden... ...bevatten de katalyserende stof. Juist, ja. Dus daarom bent u hier op aarde. Eh, uh, ge gestrand zal ik maar zeggen. Wij zijn weggevlucht van onze ontploffende planeet... We zijn neergestreken op aarde... Met uw ruimteschepen. Met onze ruimteschepen en we hebben ons hier zo goed en zo kwaad als het ging in leven gehouden. We hebben een reactor gebouwd om in onze energiebehoeften te voorzien, maar de katalysator raakte op. Er was dus ook geen energie meer om naar een andere planeet te vluchten. Dat zou niets hebben geholpen. We zouden op iedere andere planeet voor hetzelfde feit hebben gestaan. Maar... Wat ik begrepen heb uit het verhaal van Frank Costa, was in die blauwe stad nog alles volop in bedrijf. De geringe energie die nodig is om zo'n stad een tijdje draaiende te houden, levert de reactor nog wel. Maar om de ruimteschepen van de grond te krijgen... Hmm. Zijn er nog meer van die steden geweest? Ja, maar die zullen verloren gegaan zijn bij landverschuivingen, zoals die op aarde hebben plaatsgevonden. Hoeveel uh, uh, mensen van jullie volk zijn in totaal op aarde geweest? Mensen van ons volk. Enkele honderden. De levensomstandigheden waren voor ons niet gunstig en de vooruitzichten niet heel. Daarom hebben wij besloten om een collectief over te gaan in het plantaardige stadium... om op die manier betere tijden af te wachten. We hebben alle mogelijke voorzorgen getroffen voor het moment... Dat onze zaden gevonden zouden worden. Ja, het ziet er naar nou uit dat niet veel zaden het hebben uitgehouden tot op de dag van vandaag. Nee, dat maakt de verantwoordelijkheid zeer groot voor mij en de enkele anderen die misschien nog worden gevonden. Verantwoordelijkheid? Waarvoor? Voor ons voortbestaan. Met de bestaansreden van jullie volk is toch weggevallen nu jullie planeet niet meer bestaat? Wij zullen moeten zoeken naar een planeet die wij weer bewoonbaar kunnen maken. Hm. Maar geen ruimte reizen zonder energie. En geen energie zonder katalysator. Dat energievraagstuk is dit niet alleen belangrijk voor ons mensen... maar net zo goed voor jullie, blauwe mannen. Inderdaad. En tot dat probleem is opgelost... zullen wij hier op aarde moeten blijven. Het is misschien maar beter in dit stadium... dat we de raad van Frank Costa opvolgen... en voorlopig rustig blijven zitten. Jammer van mijn plan. Maar je zult me ongetwijfeld... nog heel wat interessante dingen kunnen vertellen. Heer ze niet. Ze. Ja? Is dat het ding wat jullie die tocht ermee hebben gemaakt? Die oude kist? Ja. <laughs> is niet te geloven, hè, je Dat zo ziet. het ding dat hangt met touwtjes aan elkaar. Maar verliegen dat die vent ermee kan, dat is niet te geloven. Nou, mij krijg je er met geen stok in. Nou, daar zou je wel eens lelijk in kunnen vergissen. Als alles loopt, als dus ik denk dat het gaat lopen... Het is zie... toch een plan. <laughs> nou, als eerst die van anders maar boven water komt. Als ze maar niet hebben opgepakt. Ziet er hier niet verlaten uit. Of er net nog iemand geweest is. Ik hoop dat je gelijk hebt... Kijk, als ze hem gearresteerd hadden, dan zouden ze het wel meteen gedaan hebben, niet? Er komt een boot over de rivier. Huh? Hij komt hier naartoe. Ja, verrek. Ja, dat is hem. Het is Fernandes. Fernandes! Hallo! Fernandes! Hallo! Hallo! Hallo! Zeg, ik dacht dat dat ze je ook gepikt. Hallo! Ja, we zijn hier al een poosje, hè? Nee. Ja. Nou, nee, hoor. Ik heb nog een nog genoeg gedekt kunnen houden. En uh, ook geen last gehad van onze vriend van Sommen en zijn nee, nee, handlangers. Nee, nee, nee, nee, Hoewel ik geloof dat hij uh, de hand heeft gehad in de arrestatie van Melden Stevens. Zeg. Ja, ja. uh, wie heb je daarbij? Huh? Oh, uh, dit is Valerie Rayner, de vrouw van Matt Melden. Ah, reddingsactie. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, Ja. <laughs> Nou, ik ben blij met dat uh, charmante gezelschap. Dat kom je hier in de jungle niet iedere dag tegen. Hè. Ik uh, hoop dat ik u kan uh, helpen uh, om iets voor uw man te doen. Daar komen we juist over praten. Ja, zo. Ja, mooi zo, mooi, zo, mooi zo. Laten we dan maar eens beginnen met, uh, met naar binnen te gaan. Nou, dan kunnen we ze allemaal goed overleggen. Uh, een glaasje van het een of het ander, oh. dat is er vast oh. nog wel. Nou, die uitnodiging neem ik graag aan. Dan was het alleen maar om het laatste. <laughs> zeg, hoe komt het eigenlijk dat jij altijd buiten schop blijft, Fernandes? Ah. Voor zo'n angsthaas als jij bent, doe je toch vaak gekke dingen? Nee, ik ben alleen maar bang voor gevaren die ik niet ken. Oh, en de gevaren die je wel kent? Ach, je moet maar denken, ik weet waar het lijk ligt. U weet waar het lijk ligt? Nou ja, bij uh, de van spreken. Ik heb bij bepaalde autoriteiten een streepje voor. Hè? Ga binnen. Zo. Zit dit. Wauw, dit de paard. <totstuk> Ja, ja. Prima. ja oh, hier is goed. Zo. Eh, aguardente. Wat is dat? Nou, oh, een goede bol. Ja, dat kan ik u aanbevelen. Ja, hoor je misschien wat rustiger van. Ben ik zo onrustig dan? ah oh, kindje staat het trillen van de zenuwen. Er staat ook heel wat op het spel. Eh, zo. Proost. Ja, prost. proost. Proost. Eh, zeg van anders. <klaars> Stel eens, uh, weet jij waar ze Melden en Steven opgeborgen hebben? Ja, ik heb er zo loops naar geïnformeerd, ja, ja, ja. maar eh, ze zitten in de best bewaakte gevangenis van heel Brazilië. Uh, lekker hè? Wat? Hou oh, die borrel. Uh, nog eentje. Nee, nee, nee. Uh, geef hem maar, geef hem maar. Ja, en uh, het is hier ook nogal een eind vandaan, hè? Uh, zeg, uh, jouw kist staat al klaar, heb ik gezien. Ik had er min of meer op gerekend dat je naar me toe zou komen, <tie> Dus je doet mee? Uh, geweldig. geweldig. Oh, oh, wacht, dat, dat, dat heb ik niet gezegd. Hè. Laat eerst maar eens even horen wat je van plan bent. Kijk, ze eruit praten zal niet lukken. Dat zeg je van tevoren. Hè. Nou, een charmante vrouw als u. Uh, <tie> u krijgt gelukkig wat meer kleur. <tie> Yes. Uh, kunnen wij niet aan een helikopter komen... en ze van de binnenplaats plukken als ze gelucht worden? In de gevangenis van de en... geheime politie wordt er niet gelucht. Oh. En, uh, een frontale aanval? Ja, misschien, ja. Als u een heel leger compleet met tanks op de been weet te brengen. Hm. Dus blijft over één list. Ja, er zijn er meer die dat geprobeerd hebben. Maar we moeten ze eruit krijgen voor er erger dingen gebeuren. Zoals... Uh... Zoals, zoals? Ja. Zoals ze Matt en Stevens kunnen veroordelen wegens moord... En zoals Van Sommeren in die tijd zijn gramma kan ja, gaan... Ja, zeg, weet jij dat Van Sommeren toch een van die zaden heeft weten uit te broeden? Oh, ja? Ja. Maar oh, zeg, ik dacht dat Steven ze allemaal doodgeschoten had. Ja, hij had er kennelijk nog een paar achter de hand. Een paar nog wel? Ja. Ja. Nou, ik, ik geloof toch dat ik jullie maar moet helpen, ja. Dan was het alleen maar om die Duitsland dwars te zitten. Die man een me stuip op het lijf gejaagd. <laughs> nou, dan is het toch nog ergens goed voor geweest. Nou, vlieg je ons tenminste naar die gevangenis toe. Nou, als en... jij dan maar zegt wat je verder wilt. Mm. Nou, kijk. Kijk, we hebben hier... Een heel aardig dingetje. Hm, een zaklantaar. Ja, dat ziet er wel zo uit, hè. Nee, dat is meer een deuropener, een soort sesamopener, een paspartout. Hm. Ja, en in wat rigoureuze vorm dan. Kijk, zo'n deur. En alles wat er omheen zit, het ja. wordt één grote puinhoop. Ja, dat, dat zou ons kunnen helpen. Als en dan we... meteen alle gevangenen zo. Nee, nee, nee, nee, wacht nou even. Dit wapen is selectief. Anorganische stoffen worden door aangetast, organische niet. Dat betekent dus... ...dat je er geen mensen mee kunt doden. Nou, komen ben. ze maar om onder het puin. Huh? Ja, ja. ja, nou ja, goed dus. We zullen dus moeten zorgen... ...eerst de mensen uit het gebouw te krijgen... ...en dan bij wijze van machtsvertoon de boel op te blazen. Hoe nou, wil je dat doen? Nou, uh, weet jij waar we moeten zijn? Uh, yeah. Nou, laten we dan eerst maken dat we er komen... ...dan leg ik het je onderweg allemaal wel uit. Oké, okay, goed. Ga mee. Okay, kom mee. Kom mee. Gaat u mee? Ja, hierheen. niet dichterbij te komen, als zo ons zien. Hè? Ik heb al zo laag mogelijk gevlogen om onder de radar van de luchtmacht weg te blijven. Ja. Je hebt het weer fantastisch gedaan. Wat zeg je? Fantastisch, je hebt het fantastisch gedaan. Oh ja, ja. Ja, we zullen moeten bluffen. Wat? Bluffen. We zullen onze weg naar binnen moeten bluffen. Oh ja, bluffen ja. Eerst de wapenen. Ja. Dan het wachthuis in elkaar. En dan onze stellen. Kijk daar, daar. Huh? Een riviertje, daar. Kunt u hem daar neerzetten, Ja, ja. het smalle water? Ja, ja, ja. En kijk eens wat het stroom daar staat. Ja, maar daar gaan we tegenin, in. De moeilijkheid zal alleen zijn om hem uh, vast te leggen. Ja. Hoe, uh, hoe ver moeten we lopen, lopen hier vandaan? Uh, nou, als we het wagen om langs de weg te gaan, ja. een uh, kwartier misschien. Ja, kwartier. Dat is te veel voor de als we daar bij die gevangenis wel een paar auto's vinden. Als we geluk hebben, we hebben een paar goed gepantserde boevenwagens. Met iets voor ons. Jij drijft overal de spot mee. Pas op, hou, we gaan landen, hou je vast. Ja. ja. En zo hebben wij dus geleefd, tot wij ons tijdelijk hebben teruggetrokken. Die zaden, de kiemkracht van die zaden is werkelijk enorm, dat het na zo lange tijd nog mogelijk is ze tot leven te wekken. Ons leven gaat altijd door, in welk stadium van onze ontwikkeling we ook zijn. Alleen een totale vernietiging van een ontwikkelingsvorm kan het leven doden. Maar anders gaat ons leven gewoon door, van het ene stadium in het andere. Merkwaardig. De dood niet te kennen. Integendeel. Steeds een verjonging, steeds een vernieuwing, terwijl de verworvenheden van het verleden behouden blijven. Het eeuwige leven. U kunt beter zeggen, de eeuwige kringloop. Maar nu is de kringloop voor u ten einde. U kunt niet meer van de aarde weg, en u zult dus voor altijd hier moeten blijven. Tenzij we de katalysator vinden. Als uw planeet als pronos uit elkaars gespat is, dan moeten zich nog delen daarvan in de ruimte bevinden in de vorm van meteorieten of zo.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 En als mijn theorie klopt, dan zou je katalysator te vinden zijn op de maan. En op de maan daar kunnen we komen, gemakkelijk.